4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger Jochems en Tessel Blok. Geert Wilders houdt het Fort PVV potdicht. dicht. En kijkend naar de chaos bij 50 plus, heeft Wilders dan niet gewoon gelijk. Dat is zometeen het politieke panel van de villa. En nu is het nw journaal met Mark Visser. ING is niet betrokken bij het manipuleren van rentetarieven. De bank bevestigt dat ze een brief met die strekking heeft gekregen... van toezichthouder de Nederlandse Bank. ING werd, net als Rabobank, onderzocht... vanwege het mogelijk manipuleren van rentetarieven. De bank maakt deel uit van internationale panels van banken... die samen het Euribor-rentetarief vaststellen. Dat is een tarief dat veel in Europa gebruikt wordt... als basis voor onder meer hypotheektarieven. ING maakt geen deel uit van de panels die het tarief bepalen. Afgelopen dinsdag kreeg Rabobank een boete opgelegd van ruim 770 miljoen euro vanwege het manipuleren van de Libor en Euribor rente. Minister Bussemaker houdt vast aan het leenstelsel in het hoger onderwijs. Ze zeggen dat ze haar voorstel de komende tijd wil bespreken met de Tweede Kamer en met de onderwijswereld. Dezeer de vraag of het leenstelsel een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. En daarom riepen sommige partijen Bussemaker op haar plan in te trekken. Maar de minister benadrukte dat het nog helemaal niet vaststaat dat de Senaat het voorstel verwerpt. Om kritische partijen over de streep te trekken, met name D66 en GroenLinks... vertelt de bussenmaker waaraan ze het geld wil besteden... dat met invoering van het leenstelsel wordt verdiend. Er kan geïnvesteerd worden in het verkleinen van de onderwijsgroepen. Er kan ruimte komen voor nieuwe onderwijsvormen... die tegemoetkomen aan de behoefte aan differentiatie. Een breed vangnet van intensieve studiebegeleiding... door mentoren en tutoren moet worden opgezet... om switchen, uitval en lang studeren tegen te gaan... en een gerichte studiekeuze te faciliteren. En vooralsnog lijken D66 en GroenLinks niet overtuigd. De regels voor de nationale hypotheekgarantie... worden versoepeld voor mensen met een restschuld. Wie zijn oude huis met verlies verkoopt... kan de restschuld onder bepaalde voorwaarden... meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG...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 moet weten dat bij Holland Casino een kleine 10% van de gasten zorgt voor zo'n 90% van de omzet. De kans van de autoriteit heeft als kerntaak uh, het voorkomen en bestrijden van uh, gokverslaving. Wij willen zeker weten dat het aantal gokverslaafden niet groter wordt. Het extra toezicht geldt voor een jaar. In die periode moet Holland Casino vaker verslag doen van het preventiebeleid. En controleurs gaan vaker in de casino's kijken. In Den Haag is de nieuwe euromunt gepresenteerd met koning Willem-Alexander erop. Staatssecretaris Wekers onthulde de munt samen met Erwin Olaf... die het ontwerp maakte. De munten met Willem-Alexander zijn nog niet in omloop. Begin volgend jaar worden de eerste pas geslagen. Het is voor het eerst in meer dan 100 jaar... dat Nederland weer een reguliere munt heeft met een koning erop. Willem-Alexander sierde wel over verschillende jubileummunten. In het hele land kans op regen, alleen in Limburg blijft het droog. Morgen vallen er in het westen, midden en noorden buien. In het zuiden regent het pas s'avonds. En ook in het weekend is het wisselvallig, met soms fors veel wind. Het is 11 tot 14 graden wordt het dan. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met negen files goed voor 40 kilometer. De meeste daarvan staan in de regio Rotterdam. Opvallende files op de A28 richting Utrecht bij Zwolle Centrum. Drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstokers vrijgegeven. En verderop in de richting Utrecht is de weg dicht bij Kloop het Dat komt door een ongeluk met een motorrijder. Politie is bezig met een technisch onderzoek. En er staat inmiddels een file van 7 kilometer tussen Soesterberg en de Uithof. Rijdt u nog bij Knoop het Dan kunt u het beste omrijden.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 Ja, misschien met een lokale partner? Tja, of crowdfunding. Dat is toch het toverwoord van vandaag? ABN AMRO brengt internationale ondernemers verder. Bijvoorbeeld als het gaat over de financiering van internationale groei. Ontdek wat nu nodig is voor grenzeloos ondernemen op abnamro.nl slash internationaal. ABN AMRO. De Bank Anonu. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Gerr Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag... aan het Binnenhof waar ons politieke panel klaar zit. Vandaag zitten daarin Tom-Jan Meus van NRC Handelsblad... Pim van Galen van Nieuwsuur en CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Hartelijk welkom, alle drie. Uh, we beginnen nog even met uh, de NSA, het afluisterschandaal. Gisteren liet minister Plasterk al weten: ja, er is inderdaad op grote schaal afgeluisterd. En dat is onacceptabel. En vanochtend zei, was premier Rutte in de Kamer en die zei: uh, aan te sturen op een overeenkomst met de Amerikanen om afluisteren te voorkomen. Er is een motie ingediend door Alexander Pechtold, die wat verder ging. Is volgens mij kamer oh, Pieter Omtzigt, ook door jou? Oké, okay. uh, door jullie met z'n tweeën, met tweeën uh, ingediend, die is kamerbreed gesteund nee Rutte wilde er nog niet op reageren en verwees, uh, die gooide de hete aardappel rechtstreeks op het bord van Plasterk en zij Plasterk reageert wel het is allemaal nog een beetje voorbarig uh, ik weet nog niet wat ik moet zeggen, maar ik snap wat u vraagt. Nou, in, hij heeft wel gezegd dat hij aanvankelijk wilde die eerst afwachten... wat er uit de gesprekken met de Verenigde Staten, met Duitsland, wat daaruit zou komen. En dan zou hij weer reageren. Dat ja, heb ik gelezen. Dat klopt, maar ons, uh, onderdeel van onze motie was dat wij gewoon bij Duitse initiatief moeten aansluiten. Hm. Hoezo moeten we afwachten wat Duitsland doet als er bij ons 1,8 miljoen telefoongesprekken gelogd worden? En ik kan me niet aan de indruk trekken dat we nog niet alles weten... Uh, nou, dan, dan uh, is er gewoon reden om actie te ondernemen. En dan ah, moeten wij het Nederlands. Maar zelf actie ondernemen, ja. bedoelt u? Ja, gewoon aansluiten bij het Duits-Frans ja. initiatief. Pim? Uh -huh. Maar jullie, jullie willen eigenlijk dezelfde status als Engeland: hè? een soort favored nation, een speciale vriendschap, zodat je uitwisselt. Maar de Engels hebben natuurlijk een enorme geschiedenis met Amerika. Denk je dat Nederland zo belangrijk wordt dat ze een speciale status krijgen? Nee, de afgelopen jaren is Nederland niet belangrijk genoeg geweest. Een periode... niet, de premier wordt niet eens afgeluisterd. Wordt niet afgeluisterd. Ja, dat is eigenlijk de grootste belediging die Rutte kon krijgen, om eerlijk te zijn. Uh, u heeft ook gevraagd om, een, om een, lijst met, of een, een lijst van afgeluisterden. Dat is misschien wat veel gezegd. Maar u zei, kan ik nou, kunnen we nog geen inzicht krijgen in wie bijvoorbeeld hier afgeluisterd zijn? Dat wilt u graag weten, begrijp ik. Maar is dat ook niet een beetje een onmogelijke vraag? Nee, nee want het is interessant om te weten... Wat voor soort mensen zijn we aan het afluisteren? Kijk, uh, wij zijn niet uh, principieel tegen afluisteren. Als de Amerikanen bezig zijn om wereldwijde netwerken van terroristen te bestrijden. en een aantal van deze mensen zitten hier in een Hofstadgroep. dan zou ik het zelfs heel prettig vinden als ze dat meenemen. en niet, uh, niet bij de grens stoppen met afluisteren. Dus geen principieel bezwaar. Maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken. dat men toppolitici. en top uh, bedrijfsleven afgeluisterd heeft. om bijvoorbeeld ook zakengeheimen te hebben. Dat lijkt me een heel relevante vraag. Hmm. En dat zou de relatie. En dan komt de economische relatie met de, met de VS onder druk te staan. Want dan hebben we dus niet een competitie op een gelijk speelveld. Maar dan proberen ze het bedrijfsgeheim op een andere manier te, hmm. uh, te krijgen. Dus daarom is het heel belangrijk om te weten wat nou de groep is die zijn is. En afluisteren wat was het antwoord daarop? Gaat u die lijst krijgen? Nou, Ook, ook op, dat is bij Plasterk op is ook is bij Plaster op het bord geschoven. En overigens, ik, uh, ga, ik heb twee, twee maanden geleden in de Raad van Europa het voorstel gedaan om een onderzoek te doen naar het hele afluistschoon van de NSE... En um, dat onderzoeksvoorstel heb ik gedaan. Daar wordt komende donderdag over beslist. En er is een kans dat ik dat onderzoek in heel Europa ga trekken. En het interessante van de Raad van Europa... in tegenstelling tot de EU... is natuurlijk dat Rusland daarbij betrokken is. Dus dat ook Snowden zich op het grondgebied bevindt... van, waar, um, van de mensen die gehoord kunnen worden door de commissie. Tom Jan is, Nederland gaat dingen aan het rollen zetten. Nee, kijk, in Nederland is hier echt een heel klein uh, speeltje van de Amerikanen. En kijk, dit, dit hele schandaal is gedreven door de Amerikaanse behoefte... om uh, de terreur zo effectief mogelijk te bestrijden. Het is een duizelingwekkend schandaal aan het worden. Met name, en dat ging niet over Nederland, berichtgeving gisteren in de Washington Post... over het feit dat ze alle internationale uh, contactcentra hebben, hebben, hebben getarget... en dat ze in feite alle internationale communicatie vastleggen... zonder dat ze het overigens altijd afluisteren... maar ze kennen de contacten, wie met wie... van ons eigenlijk allemaal. Ze kunnen dat principe kennen. Het is enorm. Het is volgens mij zo onbevattelijk groot... dat het een beetje raar is om alleen over Nederland te praten. Hm. Maar, maar wat dat kan Plasterk dan de... doen? Kijk, Plasterk is één van de vele. Die Amerikanen die hebben het... Ik, toen ik nog in Amerika woonde, ik kijk met betrekking tot de terreur, antiterreurstrijd, is, is een dark side opgericht. Dat heeft Dick Cheney destijds zelf gezegd. En, en de essentie ervan is, wij gaan dingen doen die niemand mag weten, maar die hoe dan ook voorkomen dat er nog een keer een 9-11 komt. Mm. En uh, destijds zijn we te weten gekomen dat er black sites waren, gevangenissen in, in Oost-Europa waar mensen... En, dit is daar onderdeel van. En het is veel groter dan wij op dit moment kunnen bevatten. Maar goed, we moeten het misschien niet alleen over Nederland hebben. Maar wat wel leuk is, dan, laten we dan naar wat anders gaan... is dat misschien wel een Nederlander... Uh, uh, een, een helder, verhelderend onderzoek zou mogen leiden in Europa. Namelijk Pieter Omtzigt, die hier toevallig zit. Dat weten we dus over twee weken. Dat weten we over twee weken. Ja. Maar in nou, de, Raad van Europa, de Raad van Europa was wel het instituut... waar die uh, black sites uiteindelijk helder uh, ja, zijn. Ja, ja. Dus uh, daar zit een staf. Dat, is namelijk, dat zijn dus namelijk politieke leidingen... maar leiding, maar de staf die dat onderzoek doen. Dat hm. weten jullie ook wel. Hm die in okay. staat is mm -hmm. om, om, echt wat om dat soort dingen bloot te leggen. Ja. En um, het voordeel op dit moment is... de enige manier waarop je het bloot leg, is als de mensen beginnen te lekken. En ja. bij de NRC merken we nu dat aan allerlei kanten... mensen beginnen te vertellen wat er aan de hand is. En het voordeel is... het grote probleem van de NRC is, ze zijn veel te groot. Dus er zijn veel te veel mensen die wat kunnen lekken. En het rare van die hele terrorismebestrijding is... ze luisteren zoveel af... Dat ik het gevoel krijg, want dat was het probleem bij 9-11 ook, als je het onderzoeksrapport leest. Het probleem is niet dat ze niet wisten dat ze de informatie niet hadden, maar dat ze de informatie niet op tijd gevonden hadden in alle informatie die ze hadden. Nou, ja, maar de theorie is je moet eerst een hooiberg oprichten voordat je de speld kan vinden. Ja, ja. maar dan moet ja, je er wel ja. zorgen dat er een aantal mensen wel naar die speld aan het zoeken zijn. Ja, en dat ja. is daartoe ja. niet gedaan. Dus men was vooral bezig om die hooiberg zo groot mogelijk ja, te maken. Maar, het was, maar er gaan ook hele basale, hele uh, simpelere, menselijke uh, trekjes uh, komen hierbij uh, aan de orde. Er was een interview met Drake, dat was een voormalig medewerker ja. van de NSA, die zei, het is gewoon een verslaving. Je wil nog meer weten. Als ik één dag er niet mee bezig was, dan kreeg ik ontwenningsverschijnselen. Ja. En dat geldt voor die hele organisatie en dat geldt overal altijd. Afkikken. We gaan even naar iets anders. Naar iets nog veel groters. Want Louis Bontes werd deze week uit de PVV-fractie <laughs> gezet. En hij gaat verder als fractie. En de PP PVV is niet meer de grootste oppositiepartij. Dat betekent überhaupt niet meer de grootste partij. Niet meer de grootste dat betekent dat ze niet meer debatten openen. Dat lijkt me toch een statusverlies. Uh, Tom-Jan, uh, wat zegt dit jou over het opereren van Geert Wilders? Nou... Wat ik echt interessant vind aan die hele zaak is... en, en overigens elke keer als er een PVW'er sneuvelt... want dat komt nog wel eens voor in die wereld... dat de uh, discussie eigenlijk altijd gaat over die individuen die eruit stappen. Is dat nou verstandig dat die, dat die openlijk protest aantekent tegen... terwijl ik geloof dat eigenlijk de vraag aan de orde zou moeten komen... Uh, hoe kan het dat een politiek leider die voortdurend met zo'n grote mond uh, de wereld instapt... Uh, zo slecht in staat is zijn eigen uh, gelederen te managen? Want je kunt, er zijn nu te veel voorvallen geweest waaruit blijkt dat hij op grond waarvan je de vraag kunt stellen... of wilde eigenlijk wel überhaupt tot staat is tot enig leiderschap? Volgens mij is dus, hij daar helemaal niet mee bezig. Nee. Hij, hij kijkt, nee. maar Hij kijkt naar de peilingen. Hij ziet wat ik ook doe, ik sta op 31 zetels, ik ben de grootste. En mijn kiezers willen ook geen democratisering, dat is onderzocht. Dus meneer Bontes heeft een eenzame positie met een paar anderen, waaronder Brinkman vroeger. En die behoefte is er niet, dus ik kan maar gang gaan. Bedoel, ja. De feiten geven hem gelijk, in die zin. Toch? Nee, maar nee, kijk, dat zijn korte termijn feiten, maar je hebt toch ook de vraag... Een, een, een man die een fractie voorzit, die moet toch in staat zijn... Om, om enige binding met zijn eigen gelederen op te bouwen. Dat, zou dat je kan die blijkbaar niet. Liet nou, er Nou, wat ik heel bijzonder vind aan deze, want het is inderdaad ongeveer nummer 10 in de rij van de afgelopen jaren. is dat dat de eerste die met een um, stevige positie in de fractie. en eigenlijk een onbeschadigd blazoen uit de fractie gegaan is. Ja. En hij was ook nog eens een soort van chief whip, wij kennen dat niet... maar een soort van die de discipline moet handhaven, de fractie. Nee, maar dit was dus niet de backbencher van de backbench nee. die nooit aan het woord kwam ja. en die um, ergens iemand geslagen had... en daarna een conflict had. En dan in hij een was een keer... de financiële man in het fractiebestuur. Ja, en dan in één keer zei van... hé, hey, ik heb andere idealen. Deze man heeft dus kennelijk echt iets anders gewild... Ik denk niet dat hij het handig aangepakt heeft, maar wilde echt wat anders in die partij. Maar wat zeg je daarmee over, over de, die analyse van Tom Jan? Geef je hem daarin gelijk dan? Dat, dat Wilders eigenlijk alleen zichzelf leidt? Nou ja, kijk, voor mij is het al jaren duidelijk dat de Partij voor de Vrijheid... het gaat om de vrijheid van Wilders, maar niet om de vrijheid van de anderen... Ja. om iets anders te vinden als zij iets anders vinden. En dat is het fundamentele probleem van die hele Partij van de Vrijheid. Ik bedoel, weer een debat over Greenpeace. U hoeft niks voor de Greenpeace-activisten te doen... want wij zijn het niet eens met hun politieke doelen. Dat is zo'n bekrompen vrijheidsbeeld wat ze daar hebben. Want dat betekent dat ik alleen jouw vrijheid verdedig... als jij op dat moment mijn ideeën verdedigt. Ja. Dat is het, juist het gevaarlijke... Als hij nou één ding voor waarschuwt bij totalitaire ideologieën... is het dat soort vrijheidsconcepten. Dat vind ik het gevaarlijk hieraan. Ja. En hij is dus niet in staat om binnen zijn partij... een vorm van, um, van debat op te vangen. Kijk, of dat langs traditionele partijen moet... zoals wij met 60.000 leden, dat is een heel ander verhaal. Dat ik klinkt het, ik hierin door liever niet. Of we, uh, <laughs> nee, no, nee no, maar ik kan me voorstellen... Nee, nee. we, okay. hebben, we hebben vaker gehad dat... Uh, laten we gewoon duidelijk zijn... de PVV is een partij die omstreden is... Op het moment dat de PVV een open lidmaatschap invoert... komen bij ons de antifascisten, die gaan ze met z'n allen aanmelden... en die gaan zeggen van, weet je wat, wij gaan met z'n allen naar het Eerste Partijcongres toe... en we gaan een totaal debiele motie indienen. Nou. Dus dat hij geen open ledenpartij vormt, daar heb ik nog wel enig begrip voor. Want... Kijk maar naar 50 plus, die al in de lente <lacht> zitten... en in dat congres <lacht> straks krijgen ze dan nog veel meer natuurlijk. <lacht> Het is, het is even een brug. Je moet er even aan wennen. Dus, uh, het is even een brug. Nee, Dirk dir dir dir Schirra. Uh, Gewoon even doordenken. Ja, er zijn bepaalde leden waarvan je blij bent dat ze bij een andere partij aankloppen. Ja. <coughs> ah. nou, als voordat hij bij jullie kwam, kon je mij tegenhouden. Het is natuurlijk het interessante tegenwoordig met al die partijen, die open kandidaatstelling voor al die functies, die creëert dat. Ja, elke gelukszoeker, ongeacht zijn soms dubieuze cv, uh, zijn weg kan vinden in enige partij. Ja, wij hebben nog steeds een commissie ertussen zitten. Dat heb je gezien bij, oh ja. uh, bij, uh, bij de kandidaat op de, op de lijst. Die is trouwens om andere ah. heen afgekut. afgekeurd. Moet dan dikker gekeurd zou worden. <laughs> maar bij ons zit er nog een ballotagecommissie in. Maar ik zou me bijvoorbeeld heel goed voorstellen: als Wilders een open partij zou beginnen, dat hij dan een partij zou beginnen waarbij je. Um, een, een heel oude wets klinkt dat, jaren 50. een, een ballotagecommissie of wil toegelaten worden als lid. Ja, maar Peter, kijk, bij Wilders gaat het dat volgens mij niet alleen... He? om de vraag of hij een open partij is. Wat ik interessant vind, is wat dat in onze politieke cultuur is... wordt gebrekkig politiek leiderschap eigenlijk helemaal niet afgestraft. Dat is ook geen discussie. Dus iemand die maakt er in zijn eigen gelederen permanent een bende van... Kamer, de kamerfracties hebben een soort non-interventie Als er rotzooi is bij de PvdA dan bemoeit het CDA, dat zegt niet, niet mee. En als er rotzooi is bij de PVV idem dito. En eigenlijk is dat gek, want de kracht van een leider wordt steeds belangrijker, ook in peilingen. En het is eigenlijk vreemd, en volgens mij ook voor kiezers, uh, onaantrekkelijk en raar, dat jullie je daar niet tegenaan bemoeien. Nou ja, Begrijp je? Bij Samsung zijn er net twee mensen vertrokken. Hè? Mevrouw, ja, maar heb je, mevrouw, je CDA ook niet over gehoord. Mevrouw Bonus en... Eh, bij de Partij van het? de Arbeid. Ja, uh, Hilkens. Hilkens. Ja. Ja. Ja. Nou ja, daar hoor je verder ook niemand over. Jullie ook niet. Ik bedoel, Wilders is echt niet de enige die niet kan managen wat dat betreft. hoor. Dus... Nee, nee dat, dat klopt wel. Hoewel Wilders heeft, die loopt langer mee, is waar, maar die heeft ook iets meer mensen verloren. Let's be fair. Ja, ik tel er zo een stuk of vijf. Maar goed, er was een nieuwe partij waar een hoop gelukzoekers bij kwamen. En daar heeft hij natuurlijk van geleerd. Hm. Nou, dat is deze week niet gebleken. Maar mogelijk. ik begrijp eigenlijk niet ja. zo goed, Tom Jan, wat jij bedoelt met wat gek... dat als er zich zoiets voordoet bij de PVV of de Partij van de Arbeid... wat gek, Pieter zich dat jullie als het CDA je daar niet mee bemoeien. Ik Kijk, kan me ik, voorstellen ik, dat het publiek daar helemaal niet op zit te wachten. Nee? Nee. Okay. Ja, voor een leuke vertoning, maar, maar niet omdat politiek, ik daadwerkelijk iets toevoeg. Politici die leggen toch voortdurend een claim... Op, de, uh, op het idee dat zij een goede leider voor het land zouden zijn. Dat mm. doet Wilders toch in, eigenlijk in elk debat. Mm -hmm. En dan gaat het altijd hier over de inhoud. Dit is mijn standpunt zus, dit is mijn standpunt zo. En het gaat nooit over de vraag... maar als je nou de kans zou krijgen, zou je het dan kunnen? Mm -hmm. En dan wordt eigenlijk... die man is een permanent dat bewijs dat hij het niet kan. En, wat was, en wat, jullie hebben het er niet over. Maar in welk, welk nou, vorm moet even, je dan... Bij ons is, wij, over individuele problemen heb je het niet. En natuurlijk is een soort non-interventiebeginsel, en andere partijen komen ook niet. Hè? Ook als wij. We hebben afgelopen jaar ook wel eens een interne discussie ah, gehad. Meen je <laughs> Ik kan ze herinneren hoor. <laughs> um, maar um, wij... Het was dat uh, Alexander Pechtold... met die, uh, met die vlag zo'n vertoning maakte. Maar daarvoor was, uh, raakte... Um, Geert Wilders buitengewoon reeteerd... bij Sibrand van Asma Buma. Toen hij gewoon een lijstje gaf bij de Algemeen Politieke Beschouwing. Dat was de eerste, was de eerste interruptie. Ja? Van, u heeft ruzie gemaakt met de koningin. Met tien van die fractiegenoten. Met de voorzitter van de Eerste Kamer. Met ja. de voorzitter van de ja, Tweede Kamer. Zo, ja. Met de premier. Met de vicepremier. Met wie heeft hij geen ruzie gemaakt. Dat is wel degelijk iets wat Iets zegt van: Kijk, zolang hij geen 76 zetels heeft, zal hij hier met mensen moeten gaan samenwerken. Nou, dat lukt inderdaad. Dat is niet zijn, uh, sterkste kant op zijn cv. Nee. Niet het CDA uitlekken toen het uh, katshuis knalde, dat wilde dus niet voor het land bezig was, maar voor zijn partij. Dat hebben jullie spinlokkers laten uitlekken, of het nou waar is of niet. Oh, dat, dat, zei, dat zei Maxime Wagen gewoon. Nee, op, maar na, goed. na, na de, na de, na de na dat geklapt was, als ik me goed herinner. Oké, okay. nee, maar goed, dat dat even het antwoord op jouw vraag mm. is: Is hij bezig met minister-president worden? Ik denk het niet. Ik denk nee. alweer zijn partij. Nee, maar ik bedoel, dus daar hoeft hij ook niet op te worden afgerekend. Ja, maar Pim, hij legt die claim verdurend. Dus in elk debat staat hij daar als degene mm -hmm. die weet hoe het verder moet met het land. En, als dat, en dat mocht hij de kans krijgen, hij het ook zou kunnen. Nee, maar terwijl, het is toch juist dan... Terwijl... Uh, je zou kunnen zeggen, het is aan mensen als, uh, als, als Pim... en aan jou, Tom-Jan, in jouw uh, uh, pagina op zaterdag in NRC... om het over dit soort dingen te hebben. En het is niet een onderwerp in de, in de plenaire zaal van de, de Tweede Kamer. Nou, het, is natuurlijk, het past in de Nederlandse traditie, non-interventie nogmaals. Maar eigenlijk is dus volgens ja. mij de vraag of die non-interventie nog werkt... als je ziet dat dit soort ja. mm. eenmanspartijen een succes zijn. Goed, zeggen, Laten We ja, maar erop wij, wij gaan toch geen plenaire debat houden... over de positie van Bontes in de Tweede nee. Kamer? Ik bedoel, nee. Het lijkt me nee. Een, uh, Laten we toch ophouden... Dat, dat iedereen over zijn eigen problemen gaat. En jullie dus, het CDA dus ook. Jullie hebben straks zo'n congres. Aanstaande zaterdag. Dan gaan we de hele dag voor Politiek 24 zitten. Heerlijk kijken. Want waarom kan het zo leuk worden... Uh, iedereen zit heel erg te lachen. Maar dat is heel erg leuk. Ja, ja. Nou, Er is een enquête geweest. Twee weken geleden. 72% van de achterban van het CDA. Wel degelijk dat herfstakkoord had willen tekenen. Waar het CDA. Of meneer Buma in ieder geval. De fractievoorzitter. Niet aan mee wou doen. En uh, de... Oudere garde van de partij, Atlansink, voor de jonge kijker. Dat is de hele oude garde. Hè? En de oude, Go -go -go jonge luisteraartjes, dat was een Kamerlid van 100 jaar geleden. En nog een paar Kuwaltieri oh. van Wezel. Die morren erover oh, dat, dat van die koers van Rut Peet-Oom... de huidige voorzitter, waar je ook helemaal niks meer van hoort... dat er helemaal niks van terechtgekomen is. Kortom, Pieter omzicht wordt het een pittig congres. Ik verwacht gewoon een aantal interessante discussies. En vaak zie je dat mensen vlak na een akkoord zeggen van waarom teken je niet mee? Overigens was er niet... Nee, maar wordt het een pittig debat nee, over heeft... de koers. Overigens was het niet Buma, die nee zijn. maar dat is echt een fractiebesluit geweest. Dus maakt er, laat er geen misverstand over bestaan. Okay. Nee, over dat soort dingen hebben we. Fractievergaderingen, of je wel of niet akkoord gaat met een, met een onderhandeling, dan wel met een deel. Um, uh, het wordt. Uh, nee, ik verwacht het niet. Geen, uh, geen discussie over de koers? Ja, wel een discussie oh. over de koers. Maar um, alleen al het feit dat ze precies deze twee mensen moesten aanhalen. als de enige twee die er iets over wilde zeggen. Het zou een rare partij zijn als er niemand was die nee, er iets over de, wilde de de de zeggen. De, dus ik, nou nee, ik heb, ik heb redelijk inzicht over mijn mailbox gekregen de afgelopen jaren. Maar die jaren, 70% de, die wel voor dat herfstakkoord was, dat, ik, dat staat toch meer voor meer dan alleen Atlantzink? en pilot uh, Ik, der ik der de, waag op dit moment te betwijfelen of van onze achterban met wie ik spreek. en naar wie ik ook dagelijks naar ledenvergaderingen ga, dan krijg ik deze vraag ook. Hè. Dus de, de vraag speelt dus helder. Waarom doe je mee en waarom doe je niet mee? En aan het eind van de avond is het meestal voor de meeste mensen heel duidelijk waarom we hier niet uh, aan meegedaan hebben. Dat betekent overigens niet dat wij permanent nergens aan meedoen. Hè. U weet dat wij 91% van de wetvoorstellen van deze regering steunen en op een aantal andere punten fundamenteel andere keuzes maken. We hebben dus geen Oppositie van nee als een slogan. Dat, dat, zou, dat zit ook helemaal niet in de ja, gene van de CDA. Maar het om fundamenteel andere keuzes. En daar zegt een aantal leden: daarin zien wij de koers van de partij echt heel erg vergeten. Ja, maar er wel. is ook iets in die partij gebeurd. Want anderhalf jaar geleden hadden wij het radicale midden van Aartje de Geus. Strategisch, en, beraad, ja. strategisch beraad. En dat is, dat is omarmd door de partijvoorzitter. En, en door Sibran Buma. Ja. En uh, wat je van de positie van het CDA... op dit moment ook kunt zeggen... niet het radicale midden. Dus jullie hebben volgens mij dat toch iets uit te leggen... aan de eigen partij. Ik, ik heb het idee dat In. jullie de VVD rechts passeren. Als je het verhaal over de kleinere overheid... Uh, geen nivellering. Geen nivellering, geen lastenverzwaring. Dat is de VVD jaren 70. Lagere belasting. Wiegel kan zich er zo bij aansluiten. Ik bedoel, en ik denk dat... dat om, ook om die reden dat je die niet meer hoort, want die, die heeft veel meer het gezicht van die christelijk sociale koers. Nou, jullie dan een soort van tegenstelling is tussen een christelijk sociale koers en geen lastenverhoging. We hebben in Nederland de hoogste belastingen van de EU op dit moment. Wij zijn en elke budgetair probleem zijn we aan het oplossen met belastingverhoging. Een voorbeeldje: in Duitsland is het in Nederland, als je het minimumloon verdient, betaal je 45 cent belasting voor elke euro die je extra verdient. In Duitsland heb je een 45% tarief boven de 250.000 euro. Dat is het verschil tussen de, tussen nou, de twee landen. Maar het CDA is altijd de partij van verantwoordelijkheidnemer geweest. Siebrand ja. Buma heeft in de, in de verkiezingen voor het interne leiderschap juist die rol gespeeld. Hij heeft gezegd, ik ben degene die verantwoordelijkheid wil nemen. Zo is ook de, de coalitie met, of de samenwerking met de PVV verdedigd. Ook ja. achteraf, ja. toen hij probeerde leider te worden. Dus nu is hij leider geworden op grond van een rapport dat zei radicale midden. En nu gaan jullie rechts aan de oppositie zitten. Is iets gebeurd? We hebben een tegenbegroting ingediend waarmee wij behoorlijk andere keuzes maakten. Uh, daar kwamen ze onvoldoende aan tegemoet. Uh, en inderdaad, de nivellering... en over de nivellering wordt nu voor vijf jaar lang... Uh, op een zodanige wijze uh, vastgelegd... dat ik al zei dat de belastingpercentages... voor mensen met inkomens van 20.000 en 40.000 euro... met 3 tot 5 procent stijgen, effectief. Dat gebeurt, dit is de grootste lastenverhoging sinds het kabinet Den Ja, en toen kwamen wij inderdaad te zeggen van... Uh, als men dat voorstelt, dan komen wij daar inderdaad uit... dat we dat wel een tandje minder vinden... Uh, maar dat betekent niet dat wij hier in één keer... wij zijn niet van positie veranderd, maar we werken dat andere partijen... die bijvoorbeeld de verkiezing ingingen met een poster van... u krijgt van ons duizend euro, terwijl ze wisten dat het niet ja, kon. Ja. Ze wisten ze van tevoren, ja, dat hebben wij niet willen doen. Nee. La, la, tot la, slot willen we toch nog eventjes iets anders behandelen. In de Eerste Kamer waren deze week de algemene beschouwingen. En het ziet er toch naar uit, Pim van Galen, dat uh, de coalitie... met haar drie nieuwe beste vrienden in de, eerste, in de Tweede Kamer... nu ook in de Eerste de kamer, nieuwe beste vrienden hebben, want die waren toch heel gezellig schaarden ze zich achter het herfstakkoord. Ja, Holdijk van de SGP was nog een beetje zuinig. Die zei, ik vond het hele belastingplan niks. Vind het nu eigenlijk nog niks, maar het is iets beter geworden. Dus, dus ik stem maar nou voor. He? Dus, uh, ja. Maar goed, Kuiper, ja, Kuiper van de ChristenUnie en van Bokstel... die, die, die waren heel welwillend. Dat zeiden ze letterlijk. Ja, dus maar kan die gaan... het kabinet tevreden zijn? denk nou ja, ja, Financieel, er economisch hebben ze niks te vrezen. En ik begrijp nu ook dat ze om de twee weken... zelfs formeel uh, elkaar op de hoogte gaan houden. Dat Toch? Ja. een heel overlegd, toch? Bij ja. Ja, ja, uh, ja? sommige mensen... Die, van die drie... Zeggen dat dat nog uh, niet helemaal duidelijk is afgesproken. Hoor. Voel, maar, je, voel je dan als CDA niet langzaam maar zeker heel erg ver uh, weg en alleen staan? Het wordt een soort dichtgemetseld hmm. geheel van vijf uh, met uh, twee wekelijkse voorbesprekingen. En of ik kan me zo voorstellen dat je denkt: van, uh, ja, of lekker de handen vrij, maar waarvoor? Ja. Nee, je zit erin om, om elke dag met je eigen idealen hier te komen. En je hebt van mij initiatiefnoten gezien om de derivaten um, uit de publieke sector te halen. Waar voor 2 miljard verlies geleden is. Je hebt van mij initiatieven gezien um, om de pensioenfondsen niet Europees te laten worden. Hè? Om ervoor te zorgen dat die sector van meer dan 1000 miljard dat niet wordt. Ik ben gewoon met mijn eigen uh, project bezig. Dat is ook helemaal niet zo, niet zo interessant. Zij mogen dat doen. Mm -hmm. Zij mogen het doen. Overigens, ik vind het nog wel slim van ze dat ze het ook nog doen. Want ik denk dat het uh, strategisch.. Uh, um inzicht van Pechtold en Slop um, wat toevoegt... Aan, um, aan de kwaliteiten die ze in de coalitie al aanwezig hebben. Dat zou die coalitie wel wat kunnen compageren. Zei. Dus um, dat zij daar regelmatig overleg voeren... en dat ze die twee daarvoor uitnodigen, nou, dat kan ik alleen maar zeggen. Dat en, met die ze het... en trouwens, al op de eerste dag maken ze elkaar op de voorpagina... voor autisten uh, van de Telegraaf. Dus of het nou allemaal zo gezellig is, dat merken we vanzelf Het feit is niet: want. die vijf, die hebben nu het Radicale Midden in hand... en het CDA staat erbuiten. blijft toch boeiend? Rechts daarvan. Nou, dat, wij staan er op dit moment uh, buiten deze deal... die op dit belastingplan gaat. En misschien dat die even, even duurt. Maar ja, wij hebben een keuze gemaakt... dat wat zij hier voorstellen voor een gedeelte op luchtgebouwd is. Van, he, de, van de belastinginkomsten komt dit jaar 10 miljard niet binnen... Um, er wordt niks aan fraudebestrijding gedaan, wat dan ook. En als dat rechts is, dan wil ik heel rechts worden. Er wordt geen Bulgaar gepakt. Maar op dit moment moeten we 26 weken wachten met het wetsvoorstel van de regering voordat u een toeslag uitbetaald krijgt. Dus als u uw kind naar de kinderopvang brengt, dan heeft de belasting niet 26 weken de tijd om te kijken of u uitbetaald wordt. Tegen die tijd zijn gezinnen failliet. En u kunt met het voorstel van de regeringen niet zes jaar de gevangenis in als u de BTW te laat betaalt. Dat had u allemaal kunnen bijbuigen als u dat meegedaan Verantwoordelijkheid nemen. Nee, die voorstellen van ons liggen op tafel. Die zijn niet overgenomen, Pim. Hey, jongen, en die zijn niet, zijn niet mee overgenomen. Doet. Nee, ja. die, hebben, die hebben wij op tafel gelegd. En die blijven wij op tafel leggen. En dan gaat het erom of zij deze voorstellen ook goed vinden. Nee, maar als jullie te zeggen iedereen om, moet tekenen bij het kruisje, en anders doen wij niet mee. Dat is, zo gaat dat niet in Nederland. Nee, zo toch? gaat dat niet in Nederland. Zeker niet als je 13 zetels hebt. Maar als je goede voorstellen doet. En ik deed er net gewoon even twee mm -hmm. in het dossier van fraudebestrijding. Daar heb ik een hele lange lijst voorstellen gedaan. Want er hebben 270 miljoenen afgeschreven toeslagen die we terugkrijgen. Twee miljard toeslagen hebben we niet gecheckt. Maar als iemand hier uit Nederland weggaat... dan hoeft hij geen belastingaangifte meer te doen. En wij roepen dat al jaren en daar wordt niks aan gedaan. En als daar niet geluisterd wordt... dan is het iets moeilijker om overeenstemming te vinden. En wij hebben liever dat je het op die manier de begroting rondkrijgt, rond dan op de wijze van belastingvolging voor iedereen die door dit kabinet gekozen wordt. Pieter Omzicht van het CDA. Goed congres gewenst zaterdag. En hartelijk bedankt, Tom Jan is van NRC Handelsblad en Pim van Galen van Nieuwsuur. Ik ga toch maar fietsen, Bedankt. Lucella Carazzo zit in Leeuwarden. Hilversum. Radio zo meteen hallo. Zeker. En als het lukt, als het allemaal goed is, uh, een gesprek zo met Sig Sigrid Kaag, hoofd van de VN-missie Chemische Ontwapening in Syrië. Die is op dit moment in Nederland. Uh, en natuurlijk hebben we het over Sanoma, over uh, ja. Ja, de uitgever. De bladen. De bladen die gaan verdwijnen, dan wel worden overgenomen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Okay, Dat dus en daar. meer, na half vijf. Okay, Dank je wel. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, nu met Mark Visser.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 De Keniaanse president Kenyatta moet op 5 februari... voor het internationaal strafhof in Den Haag verschijnen. Proces waarin Kenyatta terecht staat voor misdaden tegen de menselijkheid... zou eigenlijk op 12 november beginnen. Maar vorige week vroeg de verdediging om uitstel... omdat Kenyatta meer tijd nodig heeft... vanwege de nasleep van de aanslag op het Westgate winkelcentrum in Nairobi. Minister Bussenmaker houdt vast aan het leenstelsel en het hoger onderwijs. Ze zegt dat ze haar voorstel de komende tijd wil bespreken... met de Tweede Kamer en met de onderwijswereld. De de vraag of het leenstelsel een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. En daarom riepen sommige partijen Bussenmaker op haar plan in te trekken. Zorgaanbieder TSN is bereid 800 medewerkers van zorginstelling Sensire in de Achterhoek over te nemen. De medewerkers krijgen bij TSN hetzelfde salaris en dezelfde arbeidsvoorwaarden. De honderden medewerkers werden dit voorjaar ontslagen en zitten sindsdien zonder werk. TSN wil wel eerst de zekerheid dat de gemeenten in de Achterhoek bereid zijn... om hetzelfde tarief te betalen dat ze Sensire betaalden. De zorgaanbieder onderhandelt nog met gemeenten die dat niet willen. SBS mag, net als RTL, een tv-programma maken... waarin wildvreemden elkaar het ja-woord geven. De rechter was gevraagd het SBS-programma te verbieden. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Productiebedrijf van de RTL-versie beschuldigde SBS ervan... met het idee aan de haal te gaan... Volgens het productiebedrijf verloor SBS de onderhandeling over het format... en kondigde SBS een paar dagen later aan met een vrijwel identieke versie te komen. De rechter zegt dat SBS daarmee geen regels heeft overtreden... en dat er wel vaker ideeën voor tv-programma's worden gekopieerd. Dat is het belangrijkste nieuws. Hoe staat het ervoor op de weg, John Sahoka? Nou, het is nog een vrij normale avondspits. 20 files, goed voor bijna 80 kilometer. De meeste files staan bij Rotterdam. Een enige opvallende file op de A28 naar Utrecht. Daar staat dus Soesterberg en de Uithof, 6 kilometer. We hebben er een ongeluk gebeurd met de motorrijder. Maar er is goed nieuws, want inmiddels zijn alle rijstroken weer open.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 Zembla, deze week over huidbleken. In Nederland gebruiken veel mensen met een donkere huidskleur blekingsmiddelen om witter te worden. Ze worden gedreven door schoonheidsidealen of doen het uit angst voor discriminatie. Blank is beter. In Zembla, vanavond 10 over 9, bij de Vara op Nederland 2. Nu op laplas.nl, Fairtrade wijnen, extra voordelig en gratis thuisbezorgd. Het NOS Radio in Lucella Carrasso. Goedemiddag. De Tweede Kamer heeft over het afluisterschandaal gesproken. Zoals u net hoorde. Veel partijen willen een nog wat harder optreden van het kabinet richting Amerika. Na zessen praat ik met het hoofd van de VN-ontwapeningsmissie in Syrië, een Nederlandse. Zij vertelt over haar successen. Ook te gast het voormalig hoofd aandelen van de Rabobank... over de cultuur en de controle binnen en buiten de bank. Maar we beginnen met Sanoma. Uiteindelijk kwam er vandaag dus duidelijkheid van de tijdschriftenuitgever... na alle verhalen en geruchten die al rondgingen. Er worden in Nederland 500 van de 1600 banen geschrapt... en van de 70 tijdschriften gaan er 32 in de verkoop. De bladen waar geen koper voor komt worden opgeheven. Jeroen Schutteijzer was erbij toen vanochtend het personeel werd bijgepraat. Rond half acht vanochtend kwamen de eerste werknemers van Sanoma naar het hoofdkantoor in Hoofddorp. Goedemorgen. Hoe was de gemoedstoestand? Het is een beetje even afwachten wat de boodschap zal zijn. En afhankelijk daarvan uh, daar zal de stemming een beetje van afhangen, denk ik. Want hoeveel ontslagen verwachten jullie? Ik heb echt geen idee. Er wordt van alles geroepen. Dus ik durf het echt niet te zeggen. Dat is echt, zeg nogmaals, het smaakt echt koffie te kijken. Ik heb totaal geen idee. 500 banen worden geschrapt, bleek even later.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 En dan zie je dat van sommige bladen de oplage al daalt vanaf 2000, 2001. Dus dat heeft niks met de crisis te maken. Dat loopt, dat is een structurele daling van de tijdschriften. En dat heeft te maken met een ander consumentengedrag. En eh, vier jaar geleden was er nog geen iPad. Dus eh, de, er gaat steeds meer van de media gebruik gaat via schermen. Het is een hopeloze zaak, die tijdschriften. Nee, het is geen hopeloze zaak. Want uiteindelijk kun je ook je merken ook op andere platformen brengen. Mooi voorbeeld is natuurlijk Libelle. Dat heeft al een event, li uh, Libelle Zomerweek, waar we ook geld mee verdienen. Aldus directielid Scheenstra. Wat reacties van personeelsleden die na de heftige bijeenkomst naar buiten kwamen. We moeten luisteren naar de consument. En uh, de consument gaat digitaal. Is die omslag te laat gemaakt? Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. De crisis. Uh, maar of het te laat is, dat durf ik niet te zeggen. Je weet dat er wat gaat gebeuren en dat er geen blijde boodschap is. Dus het valt me niet tegen. Wat betekent dat voor u? Wat het voor mij persoonlijk betekent, weet ik nog niet. Ik werk voor een website. Waarschijnlijk zal het ons persoonlijk niet treffen, maar je weet het nooit. Heeft u het nou al jaren zien aankomen? Ja, wanneer moet je schakelen? Weet je, dat is ook makkelijk achteraf praten. Je kan achteraf aan koende de kont kijken, maar wat schiet je ermee op? Reacties bij Sanoma. Ik ga door naar verslaggever Jeroen de Jager. Die is in Breda in een tijdschriftenwinkel. Jeroen, euh, daar hebben ze neem ik aan ook een aantal van die titels. Nou ja, we hebben ze hier inderdaad euh, op een karretje... Euh, allemaal euh, verzameld in de winkel. En dat was nog een hele klus, want je moet nagaan, Lucella. Hier, dit is de winkel, denk ik, met het meeste aantal tijdschriften van Nederland. Hoeveel titels liggen er, Claudia? Nou, ik denk dat uh, rond uh, ja, 6.000 uh, titels... 6.000? Jazeker 6.000. Het we is... Ongelooflijk als je het ziet. Kijk vooral even op het geluidjager. Ik heb er wat foto's neer, uh, neergezet. Maar uh, hier liggen dan die titels van uh, Sanoma. Uh, roots, garden, Fiets actief, tuinieren... Het houdt niet op. Jij schrok er ook van hè? Toen, we, uh, toen we ze aan het verzamelen waren. We hebben ze verzameld. We hebben ze nu hier voor ons neus liggen. En uh, dan schrik je wel ja, dat het er zoveel zijn. En had je, had je het verwacht, als je deze titels ziet, verkopen die inderdaad ook slechter? Nou, sommige verkopen best, uh, best redelijk. Er zijn er wel bij waar ik mijn twijfels bij heb en denk van ja, uh, kan. Maar uh, er zijn er zeker bij waar ik het niet van had verwacht. Wat ik niet had verwacht toen ik hier binnen liep... en daar gaan we uitgebreid over praten in deze uitzending... ...zeven uh, of zesduizend titels hier... ...dan denk ik, het gaat hartstikke goed met tijdschriften. Ja, maar wij zijn gespecialiseerd. Uh, ik, doe dit, ik zit al heel lang in het vak, meer dan twintig jaar. En uh, vroeger verkochten wij uh, door de week veertig panoramas. Maar als ik er nu drie verkoop, dat ja, is het. Uh, ja. Oké, okay, Nou, daar gaan we het over hebben. Hoe jij al twintig jaar in het vak zit. Daarvoor jouw moeder, al vijftig jaar hier in de kiosk ook tegenover. Hoe liep het toen? Dat soort vragen. Jeroen Jager was dat. Er lijkt een oplossing voor de thuiszorg in de Achterhoek. Die dreigde in de problemen te komen... omdat de grootste aanbieder en het contract van 800 thuiszorghulp had opgezegd. Afgelopen week werd een onafhankelijke waarnemer aangesteld... om daar een oplossing voor te zoeken. Nou, dat was een raad van statenlid Hans Borstlap... en hij lijkte inderdaad in geslaagd te zijn. En de kern daarvan is dat... Uh... TSN, een grote thuisorganisatie die overigens ook andere dingen doet... is bereid 800 vaste werknemers van sensier over te nemen... onder voorwaarde dat sensier over de brug komt... met vergoedingen voor risico's die TSN overneemt. En twee, dat gemeentes ook een bijdrage leveren uh, aan TSN... om gezamenlijk uh, hier in de regio uh, dit probleem op te lossen. U heeft alle partijen gesproken. Uh, intensief gesproken, ligt die bereidheid er? Uh, ik schrijf een brief aan zeven colleges van BMW... waarin ik opties en mogelijkheden schets. Vervolgens is het aan de colleges van BMW... in verantwoording aan hun gemeenteraad... om tot een beslissing te komen. Uh, maandag hebben we een grote bijeenkomst. Er zijn er uh, een paar honderd collega's bij elkaar. Ruim 300 heb ik uh, gehoord. Jullie moeten er allemaal zijn. Het lijkt een mooie oplossing voor de thuiszorgmedewerkers. Maar is het dat ook? Um, Lilian Marijnissen van uh, Advocabo. Het kan nog misgaan. Ja, het kan zeker nog misgaan. Uh, wij denken dat de waarnemer, de heer Boslop knap werk heeft verricht. Dat echt een goede oplossing is. Mensen worden met behoud van rechten overgenomen. Er komt duidelijkheid voor medewerkers, voor cliënten. Uh, ja, dat zou gewoon een hele goede oplossing zijn. Maar inderdaad, het kan nog misgaan. Er lijkt één gemeente, in ieder geval één wethouder, dwars te liggen. Ja, dat zijn inderdaad wel de eerste signalen. Tegelijkertijd is er ook al een wethouder. Uh, dat is namelijk die van Doetinchem, toch de grootste gemeente hier. Die heeft gezegd: Wij gaan het wel doen. Wij vinden dit een goede oplossing. Dus op ons kunnen de mensen rekenen. Dus dat is goed nieuws. Maar inderdaad, er lijkt nu op dit moment ook een wethouder te zijn. die zegt: Nou, uh, voor mij hoeft deze oplossing even niet. En dat zou betekenen in onze ogen totale chaos. Juridische procedures, ook een hoop kosten die daaraan verbonden zijn. En nog veel erger, nog langere onduidelijkheid voor deze mensen en hun cliënten. Maandag weten we hopelijk meer hoe de gemeenten erin staan. Daar hopen we meer te weten. Maar we moeten er rekening mee houden dat de gemeenten afhaken en het bol gaan blokkeren. Ja. En dan vragen wij jullie om klaar te staan om stevige actie te voeren. Ja. Ja. Maar dat gaan ze na maandag beslissen. Een verslag hoort u van Menno Reemeyer. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Bij de Rabobank zijn ze natuurlijk nog volop bezig met de schikking die ze hebben getroffen in het Libor-schandaal. En ze zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig met de cultuur bij bepaalde afdelingen. We konden daar deze week kennis van nemen door de e-mails die openbaar zijn gemaakt, waarin de rentestanden zo ongeveer op bestelling geleverd werden. Over die cultuur praat ik met Marco Groot. Hij werkte tot vorig jaar bij de Rabobank als hoofdaandelen en is nu hier. Welkom. Dankjewel. Wat heeft u in uw tijd bij de bank meegekregen... Van, van deze manier van werken bij die afdeling? Was dat elders bekend bijvoorbeeld bij uw afdeling? Ik was verantwoordelijk voor de aandelenhandel. En er staan keurige Chinese muren tussen, tussen de afdelingen. Dus je ziet de mensen, je ziet de bewegingen... maar de inhoud van de business uh, komt niet naar je toe. Mijn focus was op de aandelenhandel en die kende ik uh, van binnen naar buiten. Uh, wat er bij andere units gebeurde, uh, was mij niet bekend... En waarom is dat zo georganiseerd binnen een bank? Ja, compliance wil terecht dat afdelingen gescheiden zijn... Om, om kruisbestuiving te voorkomen. En ervoor te zorgen dat mensen met volkennis kunnen handelen. In mijn opzicht was dat goed geregeld. Ja, dus je ziet wel eens iemand lopen op de gang. Je hebt vaag een idee wat er gebeurt bij die andere afdeling. Maar Absoluut. hoe ze het doen, dat ja, weet je dus niet. En je ziet blije gezichten of wat minder blije gezichten... Ja, maar als ze gemiddeld genomen net iets blijer zijn dan minder blij... dan moet aan het einde van het jaar moet het resultaat positief zijn. Ja. En, en we hebben nu wat e-mails kunnen lezen deze week. Die, die waren openbaar gemaakt. Uh, toen dacht ik, wat voor type bankmedewerkers zijn het... die daar achter de knoppen zaten bij, bij die rentestanden doorgeven? Wat, wat voor type medewerker is dat? Ja, ik denk niet dat die heel anders zijn... dan andere mensen in, in de omgeving op zich. Kijk, tussen... Uh, Eind jaren negentig en 2007, 2008, 2009... Um, was werken bij een bank een omgeving waar je een spannende baan kon vinden... veel kon reizen en goed en snel geld verdienen. Dus automatisch had dat een enorme aantrekkings, aantrekkingskracht op, uh, op jonge academici... en op vooral de mensen die verbaalbegaafd zijn... Uh, een sterk lateraal denkvermogen en heel erg expressief zijn. En Het waarom is, is dat belangrijk, dat je expressief bent... Je moet jezelf goed kunnen uiten. Je moet goed kunnen vertellen waarom een idee uh, goed is, of waarom je een positie inneemt. Je, moet, uh, je, moet, je, je kan misschien heel goed rekenen, maar je moet ook kunnen vertellen wat de uitkomst van je sommetje is en waarom de bank achter dat idee moet gaan staan. Ja, want je, er sprak ook een soort bravoure uit die tekst. Een beetje macho-achtig gevoel, klopt dat? Ja, ik zou het niet weten. Het, het, is, het is het transcript van een bandje natuurlijk. Hè? Dus uh, hoe beter een acteur hem inspreekt, hoe leuker het <laughs> klinkt. Uh, maar maar ik het is niet weten. zo dat je kan zeggen... op dat soort afdelingen werken altijd macho's? Nee, ik zou, het niet, uh, ik zou het niet zo durven zeggen. Ik zou iedereen een keer uitnodigen om daar te gaan kijken. En dan zie je dat er net zoveel hele nette mensen werken als, uh, als macho's. Uh, dat is denk ik bij de stratenmakers zo. Hier in de studio, dat zijn de mensen waarschijnlijk... die hun gezicht uh, op het journaal uh, terugzien... En de rest werkt op de redactie of in de geluidskamer en, uh, en heeft een andere rol. En een van de topmannen van de bank zei deze week... we waren zo druk met de crisis een paar jaar geleden... we dachten dat het bij ons wel los zou lopen toen we de eerste berichten hoorden. Um, want je kreeg de afgelopen week toch het idee... er is daar helemaal geen controle geweest. Klopt dat beeld? Nou, ik werkte in de aandelenomgeving. De aandelenomgeving is uh, door de AFM en alle andere instituten... Vrij strikt gereguleerd. Uh, mijn zin zien zelfs te strikt. Hoe de regulering op andere afdelingen uh, georganiseerd was... Ja, daar heb ik me eigenlijk niet, niet mee bezig gehouden in, in detail. Dus ik zou er geen goed antwoord op kunnen geven. Is, is er voldoende controle van buitenaf geweest, denkt u? Ik wel bij uw afdeling, maar ja. wordt er over het algemeen... goed genoeg gekeken wat er gebeurt bij banken? In het algemeen denk ik dat, of niet denk ik, vind ik en dit is een hele, hele brede opmerking... vind ik dat de regelgeving vooral reactief is en niet proactief. Dat was ook uh, te lezen bijvoorbeeld in het rapport Wijfels. Uh, in het rapport Wijfels werd gezegd... handel voor eigen rekening mag niet. En als dat toch gedaan wordt, dan gaan we maatregelen nemen. Daarmee geef je eigenlijk niet aan wat de bandbreedte is... waarbinnen je mag werken. Maar moet je eerst maar iets gaan proberen... Voordat, uh, voordat je weet of het goed of fout is. En in een wereld waar uh, alle ogen op je gericht zijn... ben je eerder voorzichtig dan opportunistisch. Um, en dat is jammer, want ik denk in deze, in deze economische situatie... waar we nu in zitten, moet je juist uh, weer kunnen handelen als bank... Maar mijn zin is, is regelgeving op het, op, op het ogenblik eerder beperkend dan, dan stuwend. En aan de andere kant heb je natuurlijk toch, toch dit soort excessen. Want dat zijn het geweest binnen een bank. Mm -hmm. uh, hoe zou je dan anders moeten voorkomen dat er uh, zulke dingen misgaan binnen een bank. Zoals die nu zijn misgegaan. Ja, nu kunnen we heel specifiek worden. Maar laten we zeggen dat um, op het moment dat je je vrijer voelt, durf je ook meer te doen. Uh, en je moet dingen kunnen doen en durven doen... om het bedrijfsleven weer aan de gang te krijgen. Het kabinet wil dat er 6 miljard bezuinigd wordt. Maar ze willen ook dat uh, de consument meer geld uitgeeft. Het kabinet wil dat uh, banken hun balans verbeteren. Maar ze willen ook dat er meer uh, gefinancierd wordt. Uh, vooral richting het MKB. Dat kan niet allemaal. Dus je moet eerst goed nadenken over hoe je je regels inricht. En regels zouden... Uh, een voorbeeld meer bandbreedtes kunnen zijn waarbinnen binnen je kan werken dan dat je zegt dat mag wel, dat mag niet en als je dit doet dan gaan we achteraf beoordelen of het wel of niet goed is en, en, hoe, en hoe voorkom je dan in die bandbreedte dat uh, bankmedewerkers zo creatief gaan zijn dat zij er misschien uh, baat bij hebben maar wel de regels overtreden ja daar hebben we ook compliance afdelingen voor toch om dat goed te monitoren en die moeten gewoon goed hun werk doen ja die moeten gewoon goed hun werk doen ja, ja. soms misschien beter dan in het verleden ja, daar uh, gaat is een hij zich niet overlaten. Nee, uiteraard niet. Nee. De mensen waar ik mee werkte op compliance... daar was ik, was ik buitengewoon tevreden over. En hoe dat op andere afdelingen functioneerde... daar heb ik geen, geen inzicht in gehad. snap ik. Marco Groot... hoofdaandelen van, hoofd van de Rabobank in het verleden. Dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Dan gaan we naar de ANWB, de verkeersinformatie. Goedemiddag, Jonsen Hoka. Dag, Lucella. Goedemiddag. Nou, ja, we kunnen nog spreken van een vrij normale avondspits... in totaal 123 kilometer file. Alleen wel veel vertraging op de A16 Rotterdam naar Breda. Daar staat tussen de knooppunten te Brestenplein en Ridderkerk... op de parallelrijbaan 9 kilometer na een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum afgesloten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. I found a picture of you. Oh, oh, oh. what my word. A place in the past, we've been cast out of Oh, oh, oh, oh. now. We're back in the fire. The news of the world Got in the house Like a pigeon from hell Through sending our eyes And descended like flies Put us back on the train done to you, but I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day, for making us part.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 Change. Back on the Chain Gang, de Pretenders uit 1982 alweer. Weet je het nog, Gerrit? Ja, dat weet ik ah, nog. Ja? <laughs> Gerrit Hinkstra. Zeg, eind van de maand, hoe zullen ja. wij uh, oktober typeren? Nou, het was uh, zacht. Uh, de maand die was uh, zo'n beetje anderhalve graad warmer dan normaal. En dat is toch wel veel. Voor een maand, daarmee komt de maand op de achtste plaats... van warmste oktobermaanden. Het is toch wel, uh, toch wel warm. En uh, verder was die ook nat. Uh, gemiddeld gesproken hadden we zo'n uh, 110 mm. Normaal valt er 83 mm. Dat is de gemiddelde waarde van de afgelopen 30 jaar. Maar we hadden hele grote verschillen over het land. Uh, misschien weet je nog te herinneren. Het weekend van 11 tot 13 oktober. Toen is er uh, in één etmaal op sommige plaatsen 100 mm ja, regen gevallen. Ja, ja. Zuid-Holland was dat toen. Ehm... Um, met Wateroverlast toen op veel plaatsen. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat. Uh, daar in Zuid-Holland. op sommige plaatsen. meer dan 200 mm is gevallen. in de maand. En terwijl in bijvoorbeeld het zuidoosten van het land. maar 55 mm viel in de hele maand. Dus dat zijn toch wel enorme verschillen. Dus dat is uh, de maand oktober. Dat de storm ook natuurlijk. De storm natuurlijk niet te vergeten afgelopen maandag. Uh, nou, voor de statistieken is het misschien nog leuk te melden dat de hoeveelheid zon precies gemiddeld was. Nou, mooi. Er was er toch iets gemiddeld. Ja. Uh, laten we even naar november kijken. En dan natuurlijk met name de eerste dagen. Hoe, ja. hoe start die maand? Bijzonder wisselvallig. Uh, we krijgen een paar lage drukgebieden die over ons heen trekken. Uh, dat gebeurt uh, ja, met wat geluk. Vooral s'nachts. Dus dan zitten we overdag er een beetje tussenin. Dat geldt vooral voor zaterdag en voor zondag. Het moet natuurlijk wel precies uitkomen zo. Maar de eerste die passeert al in de nacht van morgen op zaterdag... Morgen overdag hebben we veel bewolking. Er kan af en toe een beetje regen vallen. Niet veel trouwens. Uh, temperatuur is een graad of 13. En dan in de nacht passeert het lage drukgebied. Dan kunnen we weer een stormachtige wind krijgen. Windkracht 8. Het is nog niet helemaal duidelijk uh, hoe dat precies zal gaan. Maar goed. Zaterdag overdag zal die weer voorbij zijn. Ook dan uh, een graad of 13. Maar in de nacht van zaterdag op zondag komt alweer een nummer 2. Uh, opnieuw veel wind. Veel regen ook. Uh, zondag zondag is het wat frisser met een graad of 11. Een paar buien, maar mwah, niet, uh, niet slecht, denk ik. En dan maandag, nummer drie. Alweer veel wind en ook veel regen. Dus wat dat betreft... Uh ja, kunnen we onze borst nat maken? Ja, maar veel weer, weer zo hard als afgelopen maandag? Of, uh... Nou, zo hard niet, maar toch zijn het stevige, laagdrukgebieden drukgebieden die bovendien dicht langs ons land trekken. Dus ik sluit niet uit dat er eens een keertje windkracht 8, uh, daar ga ik sowieso van uit, maar windkracht 9 is ook niet uit te sluiten. Okay. Gerrit? Gerrit Hiebsch, was dat? Fotograaf Erwin Olaf heeft de eerste euromint met koning Willem-Alexander ontworpen. Zijn ontwerp werd vanmiddag officieel gepresenteerd. Dat gebeurde op het ministerie van Financiën. Olaf werd gekozen uit twaalf ontwerpers en hij kreeg dat zo te horen. Ik kreeg uh, een telefoontje van Evert-Jan uh, Bouwman van het ministerie en ik werd gelijk heel moe. En dat was ook, want het is ook op een moment in mijn carrière dat je denkt, ik ben toe aan een... Aan een rust. Maar ik sprong niet een gat in de lucht. Ja wow, wat een eer. Ik sprong een enorm gat in de lucht. En daarna werd u moe. Ja, daarna werd ik moe. Ja, het heel gek. Het was een soort uh, bijna middelbare school uh, emotie van twee weken had ik achter de rug. Als je moet wachten op je eindexamenuitslag, weet je wel. Nou, dat had ik dus ook. En toen kreeg ik het telefoontje. Jullie zeggen: even Jan. En ik, oh, ik stond in de houding naast zijn telefoon. Zal ik nu maar bekennen. En natuurlijk, maar het luchtte me op. Maar ik moest ook gelijk naar huis en even liggen. En het is natuurlijk een kroon op mijn carrière. Ja. En dan Ik keek even achter u en dan zie ik... Willem-Alexander kunnen we straks niet alleen zien, maar ook voelen. Want er zit relief in. Ja, dat heb ik heel duidelijk. Over. Ik was in het begin, dacht ik, liep me de hele tijd tegenaan dat ik fotograaf ben. En dat is een, natuurlijk een tweedimensionaal vak. En een munt is eigenlijk een driedimensionaal gegeven. En dus ben ik uh, contact gaan zoeken met Rolf van Sloten, dat is een 3D-kunstenaar, 3D-artiest. En die heeft mijn ideeën uh, in 3D uh, omgezet. En we zijn samen uh, toen op een gegeven moment bij dit portret gekomen. Want ik wist wel van meet af aan dat ik de zo de zoveel mogelijk wilde abstraheren. Hey, omdat, omdat, dat, omdat het wringt bij mij altijd, zoals je een heel letterlijk een mannenportret op een munt ziet, dat vind ik nooit zo mooi. En u had eigenlijk al een foto toegestuurd gekregen die de basis moest zijn. Dus zo vrij was u niet in de uitwerking. Maar de zeven pagina's uh, met restricties. Uh, ja, want de munt heeft heel veel uh, ja, technische beperkingen. Dus, uh, en bijvoorbeeld dat er uh, ook traditie is uh, dat om en om, hè, de, deze onze huidige monarch moet van links naar rechts kijken. Koningin Beatrix keek van rechts naar links. Uh, er moet bijvoorbeeld zo'n klein oppervlak Willem Alexander koning der Nederlanden. Nou, om zeven letters meer dan zijn moeder. Het is <laughs> Met, was puzzelen. Het was behoorlijk puzzelen, ja. ja. Maar ontzettend leuk puzzelen. Ja. Als ik naar zijn gezicht kijk, het lijkt een beetje ja hoekig zou ik omschrijven. Is dat een goede omschrijving? Uh, ik zou eerder zeggen, ik heb geprobeerd het op te bouwen, uit facetten. Zoals je een diamant hebt, uh, het zijn allemaal vierhoekige facetten. En dat heb ik expres gedaan omdat ik vind dat aan het moderne koningschap allemaal verschillende diverse facetten zitten. Ik hoop ook zo meteen dat elke keer als je de munt bekijkt... dat je uh, net even wat anders ziet in een ander licht. En daarnaast, het was wel een secundaire... maar ik zat op een gegeven moment het grond het ontwerpen in een vliegtuig. Ik kijk naar beneden toen we landen. Ik denk, god, lijkt wel op, dat, uh, dat verkavelde polderlandschap van Nederland. Dus uh, dat, dat heeft wat gelaagdheid, heb ik proberen aan te brengen... om door gebruik te maken van die facetten. En vanaf volgend jaar hebben we allemaal een echte Erwin Olaf in onze portemonnee. Ik hoop heel veel. Echte Erwin Olaf in uw portemonnee. En ook in de mijne. Lekker veel euro's voor de fotograaf. Nu dus de ontwerper van de nieuwe munt met koning Willem-Alexander. Karin Alberts sprak met hem. We gaan richting het nieuws van vijf uur.